En Hans Rijmers om tien over half twaalf, die komt het volgende jazzconcert uh, aankondigen. En uh, nu is aangeschoven aan tafel Dick Hoezé van het Circus Rigolo, een uh, bekende Zandvoorter. En uh, ja, hij zoekt nog Zandvoorters voor een circus act. Nou, Dick, welkom. Dankjewel. Vertel jezelf even voor als je wil. Mijn naam is Dick Hoezé. ik ben 70 jaar.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 Oh, Voordat voor je naar me verder ja. gaat, uh, vertel nog even iets meer over jezelf. Je, jij woont in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort. Ja, ja. ik woon in Zandvoort. En je hebt ook nog een kroeg gehad, hoor ik net. Ja, we hebben een kroeg gehad, een bistro gehad. Veel schuld gehad. Veel, veel schuld <laughs> gehad. Die, die kroeg ken ik niet. ik een goede kroeg heb, heeft dat zo. Ja, ja. ja. ja. En, en, um, maar terwijl we die kroeg hadden en ook de bistro hadden. De bistro die staat op het Raadhuisplein, waar nu. Hoe heet die? Harlekein. Oh, Harlekijn. Ja, ja Harlekijn. Het ja. was Bistro Harlekijn. En later uh, in het café, hebben we het café ook maar Harlekijn genoemd. Mm. Ja, en uh, ja, die Bistro was wel een uh, hele goede café. liep ook. Uh, maar in de Bistro hebben we na een paar jaar... Toen had ik er wel weer een beetje genoeg van. Toen hebben we in de Bistro een klein theatertje gemaakt. Hmm. En dat was wel een fonds. Dus je de keuken er gewoon uitgegooid en je hebt daar een theater gemaakt? Nee, we hebben de keuken gehouden, maar we hebben een podium erin waar we de bar stond. Want ik stond achter de bar ik vond dat vreselijk. Daar vond ik zoiets van ergs. Nou, wel handig als je een uh, kroeg hebt. Ja. <laughs> ik, ik, ik was, ik, ik, nou, ik had goede verhalen altijd wel, al, dus uh. de mensen bleven wel. En ik dronk zelf niet zo, niet zo echt. Ik was niet zo'n drinken. Oh. Nooit binnen dan tien per dag. Nee, nee, ik, drink, ik, ik kan er niet tegen. Ik ben gewoon een vervelende erf. Ik kan er niet tegen. Maar ik stond achter de bar, maar ik had fantastische verhalen. En mm -hmm. ik was ook altijd benieuwd hoe ze afliepen. Dus ik stond er. Jij ja, van... <lacht> ja, ging zelf ook niet weg, want anders mis je ook het nee, einde. Miss je, ja, je het einde. Nee, en, en, en, en, en, nee dat, was, dat was fantastisch. Altijd. Maar ik ging me toch vervelen achter dat ding. Daar heb ik op die plaats heb ik een toneeltje gemaakt. Een, een vloertje. En daar hebben we er cabaret van gemaakt. Een beetje. En dat was hartstikke goed. Dat zou leuk zijn. Ja, want kon er konden 60 mensen. In. Die, gingen eerst, die werden gehaald als ze wilden met een taxi. Gehaald, en gebracht. Iedereen moest in het lang. Ah, oh, dus leuk, en, en, en we hadden ja. een programmaatje: eten, drinken, dansje. Nou, dat was maar op een vloertje van twee bij twee of zo. Maar dat ging wel. En toen nou werden ja, mensen weer weggebracht en zo. Dat was. Het niet was een tierenlier. Hmm. Maar ik had al vaak. vaak als het niet dan dacht ik. ja, nu moet ik toch maar weer wat anders doen nu. Je hmm. moet ik het niet te weer. lang uh, hetzelfde doen. Nee, uh. Circus doe ik dan wel heel lang. Ja. Maar of, dat vind ik ook leuk. Want hoe lang heb je nou Circus Rigolo? Circus Rigolo heb ik vanaf 1982. Oh, dat is al, wel, uh, al bijna 30 jaar. Ja. ja. En dat, ja. Uh, dat vind je wel prima om dat uh, zo lang te doen. Ja, fantastisch. Dat ja. is ook mijn leven. Ja, oh, ja. Dat is een beetje jouw uh, beroep, hè? als je ja. van mag spreken. Ja. Dat is een beetje wat je doet. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Kun, je, kun je vertellen wat is Circus Rigolo is? Ik bedoel, met Circus kunnen we wel iets meer voorstellen. Maar ja, Circus, Circus Rigolo is een klein circusje. Er gaan 300, 350 mensen in.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 het evenementbureau ook, hè? Ja. Ik heb altijd zo'n evenementbureau erbij gedaan, ja. ja, ja ik ik, ik mijn kleindochter nu. Die is twintig en die regelt, die regelt het al jaren.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 En in haar tent treden we dit jaar ook op. Mm. En dat is een beetje, dat is een, uh, ja, dat is een dame die doet dat circus. Het dus circus is ook een beetje, een beetje allemaal mooie tirolantijntjes erin en zo. Dat, uh, en dat vind ik ook wel. En met Kitty heb ik in, tot een jaar of acht geleden gewerkt. Heb we ruzie gekregen. zo hoort dat dan ook. <lacht> dan je altijd, ja, als je, je al getrouwd ruzie. bent wel, maar ook als je niet getrouwd bent. Ja, als je getrouwd bent ook. <lacht>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 Nou, in, nou, veel geschreven. dan liep ik naar de keuken. Want dan dacht ik, dat nou, jullie redden het wel. En toen ging ik weer weg. En je stemde normaal SP natuurlijk. Ik, uh, ik nee. <laughs> maar maar de, um, in het circus, wat voor ja? soort acts kunnen we allemaal uh, gaan verwachten? Als we ons eigen programma doen, dan hebben we daar messen werpen. Dan hebben we bandiertjes. Uh, um, op een glas liggen. En, en jongleurs. Clowns. Uh, eigenlijk alles wat met een groot circus ook heeft. Dat okay. hebben wij ook. En jullie hebben geen uh, echte dieren? erin. We hebben twee uh, echte dieren, ja. Ja? ja. ja, ja, ja. En wat voor dieren? twee Twee kippen. Oh, <laughs> echte dieren, ja. ja. Ik heb het was een leuke act een keer op televisie gezien met kippen. was best heel wat is dat. Oké. Okay. Ja, dat is dat. Ja. En op, we hebben de prominente avond, mm -hmm. deze dinsdagavond, dat, dat de standwoorders zelf het circusvoorstelling gaan doen. Die heb je nooit gezien? Nee. Jonge, jonge, jonge. Nee, okay. ik, heb, ik heb net al tegen u gezegd buiten. Ja. Ik kom dit ja, jaar echt een wel een even, even kijken. Nu weet ik, 70, dan zeg je u ineens? Ja, sorry. <laughs> nee, ja, uh, nee, we hebben de prominente avond. En daar doen ook mensen van de gemeente aan mee. Daar ben ik nu mee aan het repeteren allemaal. En, zo. en dat is 9 mei, dinsdagavond. En daar uh, zijn we nu al aan de kaart voor. Is dus dat, dat 10 mei? Komen. 10 mei, oh 10 mei, ja, 9 ja. mei gaan we repeteren. Klopt, ja, 10 mei. Meestal 10 mei is de uit, uh, uitvoering om ja, 8 uur. Om 8 uur, ja, ja. ja Daar zijn we nu al kaartjes voor. Verkopen, hey, welke ja. prominent heb je al gestrikt? Uh, Wilfred Tatus. Tuurlijk. Heli uh, van Haley de hmm. Ja, en dan wat is prominent? Oh, ja, de mensen die we kennen. Ja, ik weet niet of je bekend bent in het, in het Zandvoort of in het kroegwereldje. Ja, dan moet ik uh, meer naar links uh, <laughs> kijken. Nou, uh, ik een beetje. Laura en Hardy, uh, Klikspaan, oh, ja. uh, uh, Vier. Wat soort eigenaren? De, de eigenaren. Oh, okay. Maar ja. ook mensen die als... als in Noorka nee, kom je als gast, die als gast komen, door mee. Maar ook uh, mensen die hier normaal in Zandvoort wonen gewoon. En doen ook mee uh, van het Zandvoorts koor. Ja, ik heb een man of dertig die meedoen. Ja, en u heeft wel meer. genoeg? Nee, er kunnen altijd nog een paar bij. Want dat ja, was ja. een beetje een reden ook, dat, je, dat je hier wilde komen. Ja, wat wat ja. zoek je nog? Ja, we, mensen die mee willen doen. Okay. Maar wat ze willen doen, wat ze gaan doen, dat bespreken we dan weer. Geen leeftijd, geen nee, Nee, nee, het nee, nee het uh, maakt allemaal niet uit. Nee. Het ja, niet uit. ja, ja maar, maar het is best wel geslaagd. Dus als je dan nog moet gaan oefenen. Nee, dat gaat allemaal goed. Gaat we, het goed, ja? ja we, we repeteren niet dood. Okay. Repeteren. Dus maandag de negende wordt driftig gerepeteerd, allemaal. En dan zie je de mensen uit de cafés die zondag nacht nog laat geweten hebben. Gaan we het doen? En dan gaan we het doen. En die en komen. Is dat dan genoeg? Eén avond repeteren? Ja, ja. We doen het al 14 jaar in Amsterdam op de Nieuwmarkt. En daar. Uh, dan wordt ze hand van, wat gaan wij doen? Dan zeg ik, nou dat en dat, oké. Okay. En dan uh, zeggen ze, nou, dat is ook altijd op dinsdag. We komen dinsdag om tien uur repeteren. Dan komen ze tegen vieren. <lacht> dat, dat, uh, ja, kom, maar je komt altijd goed, jongen. Dat zijn Afrikaanse methodes. Komt altijd goed, ja, komt altijd goed. Ja. We komen wel. Ja, een ja, uh, ja, beetje Spaans ook, ja. ja. Nee, maar het wordt een fantastische avond. Het wordt, het wordt een knaller van... En, en je ziet ook dat het niet gerepteerd is. Ja. Nee, iedereen, want ze geven zich wel voor 100%. Maar wel die, uh, veel improviseren. en ja, ja, ja, waarschijnlijk. ja, Dus sta ik daartussen om, om te kleppen en te doen. En, ja. te, uh, ja. hey, en welke, welke uitzendingen, welke, uitzending, welke voorstellingen geef je allemaal?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 de twaalfde. twaalfde komt of de school of de oranje Nassau school een voorstelling geven. De twaalfde en de dertiende. Mm -hmm. En dan uh, gaan de scholen optreden en de ouders komen kijken. Die, die kopen dan uh, hartstikke officieel een kaartje.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 8 euro voor de kinderen en ik dacht 9 voor de volwassenen. Nou, maar kun je tegenwoordig nog voor 9 euro uitgaan. twee aan, twee hamburgers zijn dat? Ja. ja. Dat is zo duur bij jullie? Ik weet het niet. meer. Ja, ik weet niet wat die dingen kosten, maar het zal toch wel. Okay. En, en de loge, loge is 10 euro. Dan zit je op de stoel. Oh ja, ja, dat lijkt me allemaal uh, ja. mooi. Dat zit jij chic. Nou, mm. hey, ik, ik zal het nog even, even herhalen. Ja. Dus 9 mei voor de ouderen om 3 uur. Dan 10 mei, een prominente. Dus dat is vooral voor de Zandvoorters dus, uh, erg leuk. Dan uh, woensdag 11 en donderdag 12 mei. Nee, sorry. Woensdag 11 mei regulier. En dan donderdag 12 en vrijdag 13 mei. Dat is voor scholen. En dan uh, zaterdag en zondag het laatste weekend 14 en 15 mei is dan weer een reguliere uitzending en de toegang is uh, zeg maar tussen 8, 9 en 10, 8, 9 en 10 en, euro. En in, vanaf dinsdag hangt de reclame in het dorp overal. Okay. Nou dat staat in de kranten. En in de kranten zit ook nog een uh, reductiebon. Uh -huh. nou, de, het is wel zo goedkoop, maar toch kunnen ze nog ja, toch. reductie krijgen. Ja, ja, ja, ja. En dat speelt ja. zich allemaal af op het parkeerterrein Zuid. Zuid. Het ja. is niet meer gratis parkeren. Uh -huh. Dat was het wel.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 zijn. Waar ja. kunnen mensen kaartjes kopen? Die, bij de... Bij, bij, uh, hoe heet het? Café Laurel en Hardy. Ja. Bij de Kliksbaan, Café Harlekijn En het VVV. Oké. Okay. Dat staat ook op de posters. Die volgende week uitgang. Ook in de krant. Maar die krant hebben we pas volgende week gedaan. Echt met alles erop en eraan. Want met de paas en zo. hebben de mensen mm. toch geen... Uh, iedereen is mm -hmm. druk. En we hebben een... Je kan dus telefonisch reserveren. Als ik dat mag zeggen. Dat is 06 53 475703. Ja, en dan krijgen ze jou aan de telefoon. Klopt, hè? Zeg ja. ik het goed? Ja, ja, ja. Okay. Nou, heel erg bedankt. Goeie vraag nog, Betty. Uh, ja want uh, ja, Zonder kaartjes komen natuurlijk geen mensen. Dick, heel erg bedankt. Ik uh, wens je heel veel succes. Dankjewel. En uh, heel veel lol. En, uh, Kom kijken, zou ik zeggen. Nou, volgend jaar waarschijnlijk weer. Hij he? is een Neem beetje ik, uh, prominent natuurlijk. Act, ja? Ik heb hem niet gehoord. een hele leuke act, toch? Ik heb hem okay, niet gehoord. Ik gaan ja. zelf ik heb hem zelf ook niet gehoord. Dat is ook geen toeval, hè? <laughs> Volgens mij uh, hadden we een, uh, het uh, slappe akkoord voor uh, Richard bedacht. Ja, hè? Ja, ja. ja. ja. ja. Is dat hetzelfde een slappe lach? Volgens mij heeft hij heel veel evenwicht.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 Ja, welkom terug bij uh, Goedemorgen uh, Zandvoort. We zitten vandaag in de studio en ergens wel jammer, want we uh, hebben natuurlijk heerlijk lekker mooi weer. En anders hadden we lekker buiten gezeten. Aan de andere kant hebben we weer een lekkere airco, dus we zitten wel uh, lekker uh, cool. Um, nou, aangeschoven is uh, de Reus van de Sportservice. En hij komt vertellen over de jeugdvakantie Sportweek, de sportkamp Zandvoort. Nou, welkom Sjoerd. Dank je wel. Leuk, uh, leuk dat je er bent. Ja.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 Okay. Dus allemaal voetbal, basketbal, tennis. En doe je dan ook op die velden? Bijvoorbeeld voetballen ja. doe je naar buiten? En ja. Uh, okay, ja. ja. En uh, de laatste dag, dan wordt het een uh, soort van oud-Hollandse spelletjes. En uh, in later in de middag hebben we allemaal opblaasactiviteiten. Steepelling, uh, buikglijbaan, noem het maar op. Ah. Ja.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 Uh, nee, in, uh, in Holland. S uh, sport en bewegen doet mm hij. -hmm. En uh, ja, ik wilde het al een paar jaar geleden doen, maar toen was ik een hem een eentje. En nu is hij van, uh, zullen we het samen doen? Oké, okay. ja. dat, dat, dat is wel leuk. Uh, ja, dat is wel heel leuk. Ja. En de doelgroep, daar was ik net blijven hangen ja. met die vraag. Wat is de doelgroep? Uh, ongeveer groep 4 tot met groep 8. Dus uh, 5, 6 jaar tot 11, 12 jaar. Oké. Okay. En uh, ja, daartussen blijven we. Ja. ja, ja. Zijn er nog kosten aan verbonden?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 Ja, en de mensen van het die gaan dan even, van slootmakers, die gaan dan achter elkaar rondjes draaien met de kinderen achterin. Dus uh, die kinderen die worden alle kanten opgeslingerd. En ik vond dat vroeger geweldig. Ja ja, ja. ja, ja. ik denk dat pap ook nog wel mee wil. Ja, dat denk ik ook wel. <lacht> <lacht> uh, alle ouders zijn ook gewoon welkom tijdens de hele sportkamp. Ja, ja dus maar ze uh, mogen niet meedoen. Nee, nee. Ja. Misschien uh, vrijdagmiddag. Dan uh, laten we alles staan. Okay. En ik heb nog een vraagje, hè, want je hebt daar natuurlijk best wel. Want ik, ik lees hier net dat je inmiddels al...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 Ja. ja, het gaat snel. Dat nou, klinkt ontzettend leuk. Uh, het grappige is, net hadden we ook al een, uh, iemand die uh, met kinderen aan de gang ging. Dat was een echt voor meiden. Toen hadden we allebei zoiets wauw, dit is uh, leuk. En ja, ik, ik, helaas ik vind van dit ook heel het leuk, leuk hoor. Doelgroep. Vind je jammer dat weer zo? Wie weet volgend ja, jaar? Wie, ja. weet, volgend jaar? Ja. <laughs> Wie weet volgend jaar? Ja, van, uh... ja maar ja, ik, ik, ik zal natuurlijk <laughs> toch nooit in de doelgroep zitten. Want, uh, ja, maar dan kan hij zo'n ja, ja, zo week organiseren uh, voor volwassenen. Voor volwassenen. Ja, dat leuk. Ja, dat is leuk. Heel erg bedankt, Sjoerd. Uiteraard wens ik jou en je broer ontzettend veel succes bij dit ontzettend leuke initiatief. Ik hoop dat je lekker volle bak krijgt, dat het een groot succes wordt. Ja, en mooi weer, dan zou het helemaal perfect zijn. En waar gaan ze zich aanmelden? Oké. Sportkamp. En dat wordt ook bekendgemaakt, denk ik, op de scholen? Ja, we zijn alle scholen al afgerond. Oh, iedereen heeft al promotie gedaan.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 Dus ja, uh, ja, ja. leuk. Hey, en, uh, we hebben niet uh, morgen een jazzconcert, maar volgende week. Ja, hè? 1 mei. 1 mei. Want uh, ja, volgende week hebben wij geen uh, uitzending uh, luisteraars van Goedemorgen Zand voorwege Koningerdag. Dus, uh, maar we hebben wel vast het uh, jazzconcert, kondigen we nu aan, wat op uh, zondag 1 mei wordt uh, aangekondigd. En uh, ja, dan hebben we Mariet uh, Schoersma. Nog een hele jonge dame, Zeker. geboren in 1983. Klopt. Uh, dat zo iemand al uh, het niveau bereikt van, uh, om bij jullie te mogen spelen. Of ja. Te in dit geval. ja, dat klopt. Maar we hebben natuurlijk in Nederland een heleboel uh, aanstormende talenten. Uh, niet alleen vocalisten en vocalisten, maar ook muzikanten. En uh, we zitten net in een, in een hele goede periode.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 die fantastische muziek maken. En, en daar, daar zijn we blij om. ja, je ja. kan bijna zeggen, als iemand zijn conservatorium, conservatorium heeft gehad, uh, ja, dan ben je 24 of zo. Ja, ja dan is je stem uh, redelijk professioneel geschoold. En ja. dan moet je misschien nog wat rijpen. Maar ja, dan, dan kan ja, je, maar, je 30 bent. Dan, dan, ja, maar dan ja. moet je nog wel een beetje geluk hebben. dat Ook al, uh, ook al ben je 24 en ben je komt afgestudeerd, dan heb je nog zelfs wel een beetje uh, het geluk nodig om ergens bij een aantal ja. uh, toonaangevende ja. muzikanten of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 Daar ja. komt het eigenlijk op neer. Maar het zit allemaal wel uh, ingewikkeld in elkaar, zou ik maar zeggen. Hè? Dan, uh, ja. ja nou, het is allemaal het, geen vierkwartsmaat bijvoorbeeld. Uh, uh, nee, maar het wordt ook vaak heel uh, ingewikkeld gemaakt om um, um, doelgroepen te creëren. Ja. Hè, nou, als, okay. als iedereen alles van hetzelfde doet, ja, dan is er nauwelijks nog markt. Maar je hebt nieuwe stromingen nodig om het voor iedereen interessant en levendig te houden. Ja. Ja, en dat gebeurt.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 Uh, uh, uh, North sea jazz, he, heeft ze opgetreden, Noordse jazz. Nou, dan, dan, daar word je niet zomaar voor, uh, voor gevraagd. Er zijn, er zijn muzikanten die uh, bij de organisatie van Noordse uh, leuren om daar op te mogen treden. En uh -huh. wat daar niet gebeurt. Uh -huh. Als je daarvoor uitgenodigd wordt, dan verwachten ze dat daar een publiek voor komt. Uh -huh. Want, ja, hoe je het nou went of keert, de mojo die het organiseert, ja, een commerciële organisatie hoor, er moet gewoon geld verdiend worden. Ja, en, en, en dan kun je daar heel idealistisch doen van, ja, ik vind jazz wel leuk, maar als hij geld wordt verdiend, dan houdt het zo zelf op. Dus ja. dat kan niet. Ja. Hey, even ja. naar het concert, uh, ja. hoe laat, uh, kosten, waar, enzovoort? Uh, als gebruikelijk om uh, half drie in uh, gebouwde krocht. En André, 15 euro. Nee, 15 serieus. Euro en voor de studenten, uh, ja, rond 2 uh, uur. Ja. kwart voor 2, 2 uur open. En uh, ja, dan hoop ik maar dat als ik nu naar buiten kijk, en dan hoor ik wel geweldige berichten: van het blijft nog minimaal 10 dagen zo. Ik denk, nou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 Het gevoel van ah, Nederland, klein land, wat, wat, wat stellen wij naar voor ten opzichte van het internationale podium. Hè? En dan praat je vooral natuurlijk over uh, de Amerikanen en, en noem maar op allemaal. Maar vergis je niet, uh, uh, en dat geldt niet alleen voor Nederland hoor, maar uh, in Duitsland, Zweden, Engeland, België. Fantastische jazzmuzikanten. Ja, Tootsielemans hè. Ja, maar niet alleen hij. Maar er zijn Nederlandse muzikanten die wonen en die werken in New York. Die worden daar gevraagd. Ja, ja. Dus die zijn daar gaan wonen.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 bedankt. En succes met het... Uh, Beetje zelfsportkana. Ja, ja. Succes met het concert. Z zeer bedankt voor jullie tijd. We gaan straks nog even een korte mededeling uh, doen, maar we gaan nu eerst even naar uh, muziek. En dat is uh, een lekkere luchtige uh, nummer uh, van al een tijdje geleden. Nena met 99 Luftballon. Hason!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 En uh, we gaan nog even naar uh, het volgende programma. En daar gelukkig zit de nieuwe presentator zit er al. En Pieter uh, Jouwstra. Pieter, wat gaan we doen? Ja, uur? Uh, 12 We, uur we zitten er al klaar gaan. voor. Na de klok van 12 uur hebben we een uh, zeer bekende zandvoerter, Bob Gansner. Want we gaan praten over de smederij Gansner. De hele geschiedenis...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 De politieke leger zich terugtrekt bij Misrata. Gevangen genomen militairen hebben dat gezegd.